In Leeuwarden kan al sinds middernacht worden gestemd voor de provinciale staten. Bij de stad Schouwburg staat een mobiel stembureau en dat is tot half zeven de komende ochtend open. Ook is er tot half drie vannacht in de Schouwburg zelf een verkiezingsfeest. De gemeente Leeuwarden denkt dat het nachtstemmen het vooral voor jongeren en mensen die vroeg willen stemmen aantrekkelijker wordt om hun stem uit te brengen. Langs de snelweg A6 bij Lelystad openen om half zes twee stemlokalen in wegrestaurants. In de rest van het land kunnen kiezers vanaf half acht de komende ochtend terecht om hun stem uit te brengen voor de provinciale statenverkiezingen. Leni Het Hart stopt met haar werk voor de zeehondencrash in Pietenburen. Ze zegt dat ze het na 40 jaar werken voor het opvangcentrum wel genoeg vindt. Wel blijft ze ambassadeur voor de zeehondencrash en blijft ze betrokken als vrijwilliger. De 70-jarige Het Hart zegt dat ze het jammer vindt dat het opvangwerk voor zeehonden in Pietenburen nog altijd nodig is.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 De Belgische informatuur Reinders heeft zijn eindverslag aangeboden aan koning Albert. Volgens hem is het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners gegroeid. Het is noodzakelijk en mogelijk om verder te gaan naar een fase van onderhandelingen, zo zei hij. Koning Albert heeft nog niet gezegd hoe het nu verder moet. België zit al meer dan acht maanden zonder kabinet.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 Het spel is op de wagen. In Leeuwarden kan je nu al stemmen. En getuige een berichtje op Twitter. Staat daar inderdaad een lange rij voor het mobiele stemlokaal. Kan ook voor een plaatselijke kroeg zijn of zo. Voor een verkiezingsfeestje of voor het einde van de campagne. Maar het klinkt toch wel leuk. Nou, u kunt natuurlijk zelf ook meedoen hè? via Twitter. Moet je wel even hashtag Casaluna, uh, Dan krijg ik het voor mijn neus binnen. Ik wil graag doorpraten over die Provinciale Statenverkiezingen. Na het bezoek van Annagje Toering... Uit Friesland. Heeft u een affiche op de ramen opgehangen gehad? En wat staat erop? Bel met 0800 112. Heeft u op een of andere manier meegedaan aan die campagne? Als vrijwilliger of als uh, kandidaat? Bel met 0800 112. En ik weet dat D66 in Hoorn nog op de fiets is gesprongen. Vannacht. En die blijven doorfietsen de hele nacht. Daar gaan we even contact mee zoeken. En misschien zijn er wel veel meer verhalen over wat er speelt bijvoorbeeld in de, in de provincie um, te vinden. 0800 1121. Robbie van Rooy, Robbie nacht. goedenacht. Goedenacht. Heb jij een poster opgehangen gehad? Ik heb een poster opgehangen gehad, ja, zeker. En van welke partij? Van de Partij van de Arbeid. En waar? In Terwolde. Waar ligt dat? Dat ligt tussen Deventer en Twello. Oh ja. Het is een IJsseldorpje. Ja, ik wou net zeggen, aan de overkant van de brug dus. Ja, klopt. Bij Deventer, ja. Hé, hey, wat staat er op het affiche? Dat is een affiche, dat is mijn broer. Die is uh, uh, nummer 9 op de lijst van de PvdA. Ja. En die uh, woont in Arnhem. En er staat op, uh, hij, ja, hij gaat voor negen dingen. Mm -hmm. Er staat op, uh, hij gaat voor het par park Lingenzegen... Om te realiseren, want het is al een tijdje... Ja, dat willen ze realiseren, maar... Uh, dat komt er niet uit, maar dat wil hij heel graag. Waar uh, zou het park Lingenzee moeten komen? Uh, ik weet het niet precies. Oh. Hij wil gaan voor een uh, betere en betaalbare regiotaxi. Ja. De mobiliteit in Arnhem en omgeving uh, verbeteren... door het doortrekken van de A15. Uh -huh. uh, Bevorderen... Arnhem, waterstofstad. Maar zeg, Robby, nou, ja. woon jij dus in Terwolde, bij Deventer... en dan, hè, dan, dan maak je dus een campagne voor iemand die vooral in Arnhem... de belangen gaat zitten verdedigen in de, als je die, in de Staten ver ja, verkozen wordt. Ja, omdat het mijn broer is. Ja. Ik heb uh, zelf heel weinig met politiek. Oh, maar wel met je broer. Des te meer met je broer. Ja, het is dat een hele goede broer. Wat heb je met je broer? Uh, een hele goede band. Ja, waar bestaat hij uit? Waarom is hij zo goed? Uh, ja, wij, wij hebben geen ouders meer en uh, uh, wij bellen uh, heel veel met elkaar. We komen uh, heel veel bij elkaar over de vloer. En omdat mijn broer... Uh, die, is, uh, die zit in de gemeente van Neer Rijn als als uh, gemeentesecretaris. En doet uh, ook nog wat in de politiek hm. in Arnhem. Ja, dat begrijp ik. Vind jij het belangrijk, die provincie? Of de je misschien wel via je broer, een wanrooi... Ja, ik vind, uh, ik vind het, uh, het provinciebeleid vind ik heel belangrijk, ja. ja. En waarom? Ja, uh, omdat uh, ik vind dat uh, als je in een provincie woont, dan moet je toch een beetje goed met elkaar om kunnen gaan. Ja. En uh, uh, van allerlei sociale dingen die er georganiseerd worden in zo'n provincie, vind ik... Uh, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Speelt er eigenlijk niks in Terwolde of Deventer, waar jij je hard voor zou maken? Nou, heel erg weinig in principe. Oh. Deventer is mijn geboortestad en uh, Terwolde is nu uh, waar ik ja, woon. Wel prachtig, ja. Maar ja, het, gaat en... gewoon, het gaat gewoon goed daar, aan de IJssel. Uh, het gaat allemaal gemoedelijk. Ja, nou, prettig. Dat moet je zo houden. Dat, moet je dat vooral, is heel belangrijk, ja. moet je vooral de politiek niet langs laten komen. Robbie Wanderooi, ik dank je wel. Ik wens je broer veel succes. En jou ook. Oké, okay, dank je wel. Dag. Een goede uitzending verder. Ja, dankjewel. Goed tot ziens. Hoi. Hoi. Marnix Muurmans, goedenacht. Goedenavond, met Marnix. Wat ben jij aan het doen op Torming? Ik uh, ben een laatste ronde aan het doen langs Boston, In Valkenburg aan de Geul. Eigenlijk in het en Zuid-Limburg. Het waait er uh, behoorlijk in uh, Valkenburg. Ja, ik kan uit de wetgebruik. Misschien, misschien kun je even in de luwte gaan staan. Ja, dat uh, kan. Had ik al een plekje voor gedacht. Heel goed, want anders kan je niet verstaan. Je bent een, een ronde aan het maken... Waar langs? La ja, langs de verkiezingsborden. Aha. Want we hebben geplakt en uh, nou ja, dat moet je regelmatig bijhouden. Want uh, het is van maar beperkt plaats. En niet iedereen uh, houdt zich aan, uh, ja, aan, aan de, de regels. Aan de collegialiteit, aan de zeg maar. Iedereen plakt ja, maar lukraak over jou heen. Nou, dat valt wel eens een mee. Dus het gaat over het algemeen heel erg netjes hier. Ja. Uh, op een enkele ja. En, uh, ja die wordt door iedereen gecorrigeerd. En is er, één, is er dan één partij die dwars ligt in het zuiden? Maar jullie? Nee, dat, dat, dat zijn soms mensen van, ja, die het niet begrijpen. Dat is soms van die partij soms van die partij. Okay. Maar meestal uh, gaat het erg goed. En hoe vaak ben je nou langs geweest? iedere dag Ga je dan iedere dag kijken? Nou, dat doe ik drie keer per week. Als ja. het uitkomt. En, en, en dan maak je dan een hele ronde door de... Ja, ik, ik doe het vrij ja. ruim. Want ik rijd door Valkenburg, uh, Gulpenwitten, wittem Markgraten. Dat is zo'n beetje mijn route. Ja, en dat doe je dan bij voorkeur dus diep in de nacht? Ja, dus lekker rustig. Dan heb je geen andere dingen in je hoofd. <laughs> en dan, nou ja, dan kun je wat radio luisteren. Casa Luna. <laughs> ja, dat is altijd goed. <laughs> radio Berghek is ook altijd heel mooi. Ja, ook leuk. In ja. die passage ertussen <laughs> Zeg, en, en, waar, en, en uh, waar denk je dan aan als je dat doet zo s'nachts? Uh, ja, wat denk je aan? Wat denk je aan s'nachts? Heerlijk lekker rustig. Denk je aan je hoofd. Goed de dingen waar je uh, overdag mee bezig bent geweest... Hmm. In dit geval een campagne overigens, want we hebben vandaag al flink geflyerd. Ja, dus je bent actief. Ben, sta je zelf op een kandidatenlijst voor de provincie. Ja, ik sta voor D66, sta ik op de vierde plaats. Is dat kansloos en... of kansrijk? Of? Nou, het is niet kansloos, maar ook niet kansrijk. Oh. Dus uh, we verwachten drie zetels, Ai. misschien vier. Ai. Dus het dus hangt je zit, erom. Je zit enorm op de WIP. Ja, het was heel spannend. Ja, dan begrijp ik wel dat je nog even die, aan die verkiezingsborden langs gaat om er nog even iets overheen. Om je, om, wat, wat staat er bij jullie op de, op de poster? Het affiche van deze Wat ben je erop gestaan? Ja. Ik heb uh, is het de poster de uh, van D66 uiteraard. Ja. Zijn die groene posters met heel groot D66 erop. Oh ja, maar... Die vallen goed op. Sorry, je hebt geen idee waar de partij voor staat als, het, uh, als je dat langs ziet. Uh, als je nou ja, wat kun je op een poster communiceren? Maar het zou wel heel bizar zijn als mensen D66 niet kennen. Ja, maar waar staat D66 in Limburg voor? D66, nou ja, D66 staat in Limburg eh, voor, eh, voor alle dingen waar D66 elders zijn natuurlijk ook in staat. Een goed bestuur, duurzame economie. Nou, ja, het zijn allemaal landelijke thema's. Nee, het zijn thema's, het zijn provinciale thema's, maar die spelen wel in elke provincie. Het hm. heeft met de taken van de provincie te maken. Ja. Ja, ik dacht dat het takenpakket van de provincies hè, toch nog wat kleiner was dan. Uh, in ieder geval anders zou moeten zijn dan wat ze in de landelijke politiek aan het doen zijn. Nou, de provincie heeft een aantal kerntaken. maar in theorie kan de provincie alles doen wat ze wil. Dat is bijna alles. Ja. Maar dus ze... ze zelf bepalen. als ze er geld voor hebben en wat ze er willen uitgeven. Zeg maar, als jij nou gekozen wordt, toch nog, onverhoopt of verhoopt. Ja. waar ga jij je dan met name persoonlijk voor inzetten als Marnix-muurmans? Eh. Uh... Wat ik heel belangrijk vind is uh, dat er in Limburg een goed bestuur komt. En, uh, Want dat wat... is er niet. Mijn... Nou... Nee, je zegt nee. Het is er niet. Want er moet goed bestuur komen. Dan is het er dus nu niet. Nou, na de verkiezingen komt sowieso nu bestuur. Uh, en het valt nog te zien wat er gaat gebeuren. In Limburg is zoals bekend uh, uh, een partij die heel erg groot dreigt te worden. En dat is een partij als we de verkiezingsdebatten goed gevolgd hebben... Ja. Die uh, eigenlijk voor geen uh, thema's het Limburg uh, neemt ja. en die allerlei thema's vrijsleept uh, waarvan we zeker weten dat we ze toch niet gaan uh, bereiken. Ja. ja, dus dat is maar, uh, Het is wel heel belangrijk dat er een heel goed bestuur in Limburg komt ja. en de uitzag wordt heel erg cruciaal. Oké, okay. je... Er gaan heel veel mensen gaan stemmen, ja, ja, ja. ze weten vaak zelf niet waarom. Ja. Maar ja, daarom blijven ze misschien wel juist thuis. Hoe verwacht je de opkomst in Limburg? Uh, ik vrees dat de opkomst heel slecht wordt. Hij was vorige keer 44% procent. en uh, dus we verwachten rond de 40%. Zo. Dus elke ja. stemtijl elk dubbel. Ja. Ja. Vandaar dat jij nu nog daar waar de auto's nog langs rijden, staat te schuilen om met ons te praten omdat je weer opgaat naar het volgende verkiezingsbord. Hoeveel moet je er nog doen? Uh, nou, ik ben bijna klaar met mijn me ronde. Ik doe nog drie borden en dan uh, ben ik sterk en blij dat uh, ik uh, terug in Valkenburg. Ik vind het van een ongelooflijke uh, ja, daadkracht, Marnix. Wat dat betreft zou ik op je stemmen, als ik, als ik dat mocht. Oké, okay. nou oh, ja. Ik, en ik wens je alle goeds. Veel succes morgen. Ik dank je. Succes met je programma. Dank je wel. Dag. Goed niks van je sorry. Marnix Buurman, dus Valkenburg. Willem, goeienacht. Hey, goeienacht. Heb jij uh, geflyerd, ge ge ge ge affiches uh, opgehangen, meegedaan? Aan ja, de ik heb een paar dingen geplakt. Je hebt een paar dingen geplakt. Ja. Met, met net zoveel um, ja, ijver als Marnix Muurmans? Nee, nee, iets bescheidener. Ja. Ik ben ook niet verkiesbaar, dus gelukkig. Oh, maar niet verkiesbaar wel op een lijst? Nee, nee, nee, gelukkig niet. Oh, helemaal, okay, okay. Ik, ben, uh, nee, ik ben gewoon uh, een hardwerkende, hardwerkende figuur die. Uh, die VVD en waarom hart toedraagt. Oh ja. Maar je hebt ook helemaal geen tijd voor, die pro provinciale, voor dat provinciale gedoe als je zo hard werkt. Nee, maar ik heb altijd wel tijd voor de VVD. Oh. Ja. Je hebt posters van de VVD opgehangen. Ook op je eigen raam? Uh, niet op mijn eigen raam, maar ik had een beter raam. En dat is? Uh, ik had een, een, een raam uh, waar uh, heel veel mensen dagelijks uh, binnenkomen. Op je werk, uh. Uh, ja, op mijn werk onder andere. En uh, ik, ik heb gewoon de ramen uitgezocht waar, uh, waar het zin heeft. Oh, oké, okay. dat is slim. Waar veel mensen komen, dus ja. Ja, ik kom zelf uit een dorp waar, waar, waar het geloof niet meer de keuze bepaalt. Dus uh, daar heeft het niet zo heel veel zin. Oké, okay. nou, dat is wel strategisch. Maar en, maar, en heb je ze ook op uh, illegale plekken dus opgehangen, waar het eigenlijk niet mocht? Ik heb hem niet gevraagd wat het mocht. Nee, verstandig. Nee, en hingen ze niet dan in... halen ze, ze wel weg of ze komen wel wat is. weg. <laughs> maar ben je ook gaan controleren of ze er dan nog hangen? Ze hangen nog steeds. Ja, nee, dan is ja. het helemaal goed natuurlijk. Ja. Hey, wat staat er op die poster van de VVD die je hebt opgehangen? Het uh, zijn verschillende. Uh, de meeste posters waren van, moet ik even goed nadenken. Uh, minder overheid minder belasting. Hm. En dat, dat, dat vind ik wel, wel de kern van het verhaal. Ja. Je kunt. Ja, het probleem in Nederland is dat bij alles wat er, wat er niet gaat. Of, of, of misgaat in de ogen van, van mensen. Roepen ze van ja, de, de overheid moet het regelen. En hoe meer de overheid regelt, vergeten mensen, het kost het iedere keer een paar miljoen meer. Ja. Maar Willem, dit is toch een puur landelijk thema? Dat gaat toch over de landelijke VVD? Maar dat heeft toch niet zoveel met de provinciale Staten... te maken? Nee, nee, nee dat, dat, dat geldt net zo goed voor de provincies. De provincies die geven relatief heel veel geld uit. Ja. Want alle, alle, alle ecologische verbindingszones, alle, alle natuur en, en, en, en, en uh, natuurbeheer valt onder provincies. Uh, openbaar vervoer valt onder provincie. Ja. Ik heb me een keer overigens wel geërgerd aan debatten. Hoor. Daar ging het over de politie, daar heeft de provincie niks mee te maken. Ja. Ook met... En daar ging het over uh, landelijk beleid. Ja, daar heeft de provincie ook geen invloed op. Ja. Goed, die strijdkreet: minder overheid, minder belasting. die riekt ook wel naar een beetje de landelijke politiek. Want, want dat, dat, um, dat is niet specifiek. Ik is een hele grote overheid. Ja, oké. Okay. Maar je zou eigenlijk de hele provincie moeten opheffen, toch? Nou, ik, die discussie kun je voeren. Maar ik weet één ding: als de Eerste Kamer in de provincies niet zouden bestaan, zou niemand ze nu oprichten. Nee, precies. Maar ja, niemand, omdat alleen de Eerste Kamer zelf kan beslissen... over het opheffen van de Eerste Kamer... en ze zitten er eenmaal in om daar iets te doen... heffen ze zichzelf nooit op. Nee. Dat is toch, nou, he? kijk, de, de, de provincie's opheffen, daar kunnen we dan een discussie over voeren. Maar de Eerste Kamer, die, die, die heft in principe zichzelf op. Ja, als ze zouden willen. Want, nee, kijk, de Eerste Kamer dient, dient de wetten... die in de Tweede Kamer aangenomen worden te controleren... of ze ja. uh, corresponderen met de grondwet... Hm. En of ze, of ze, of ze niet tegenstrijders te, tegen zijn. En dat is puur een, een, een, een, een wettelijke toetsing die ze moeten doen. En wat er nu gebeurt is dat uh, er partijen zijn die zeggen van... ja, als wij de meerderheid in de Eerste Kamer krijgen... dan gaan we iets heel anders doen. Dan gaan we gewoon op alles nee zeggen. Hm. Nou ja, en de mensen in Nederland, van, van, van arm tot rijk... moeten ze bedenken of dat iets is wat, wat, wat goed voor, voor... Voor hun allen is het, ja. of dat goed voor Nederland is, dat denk ik niet. In welke provincie uh, woon en werk jij? Utrecht. Utrecht. En wat zijn dan Utrechtse kwesties waarvan je denkt... nou, daar moeten de provinciale staten hè, bij monden van de VVD zich nou echt eens voor inzetten... en uh, als, het, als het dan niet om het op ophef... Nou, de inrichting van landschap en het en, en ruimtelijke ordeningbeleid... Waar, waar natuurlijk de provincie een heel grote stemming in heeft... Ja. Kijk, we, we hebben het mondiaal gezien over voedseltekorten en zo. Nederland heeft de, de hoogste opbrengst per hectare. Dan moeten we misschien eens zeggen van ja, ook wat een boer beheert is natuur. Ja. En, en laten we er dan ook eens een beetje mee omgaan. Dat, dat, dat, dat, dat het niet alleen maar ingericht hoeft te worden met, met, met allerlei flauwekul. En wat vind je flauwekul? Nou, ecologische verbindingszones, daar ben ik voor. Oh, oh, gelukkig. Ik schok al even. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik wou, we, we, dacht we dat je dat ging zeggen dat het flauwekul was. Ja. Zonder bijtjes hebben we, hebben we hmm. geen, uh, geen gewas. Dus, uh, Ga door, je mag door nu. Hey. Maar uh, om, om, om nou allerlei stukken, hele grote stukken in te richten... als zogenaamde natuur en zeker datgene waar we allemaal onder water zitten. Hmm. Ja, daar ben ik niet voor. Nee, wat moet je er dan mee doen? Heeft Utrecht veel van dat soort uh, hopeloze stukken natuur? Ja, ik bedoel, als je uh, uh, van, van, van, van het westen van Utrecht... Uh, tot, tot, tot midden van Utrecht, uh, ja, heb je toch uh, laaggelegen stukken. Mm -hmm. Dan heb je de betune polder en nog wat van, die, van, van dat soort stukken. Nee, ja... Daar, daar kun je natuurlijk 20 centimeter water neerzetten. Dat wordt warm en dan komen allerlei uh, gezellige muggen en, en, en, en meer van dat soort dingen. Ja. Maar dat, hier moet je serieus afvragen. Zitten we daarop te wachten? Ja, nou, op muggen niet. Maar dat zou geen bioloog, geen ecoloog uh, willen beweren natuurlijk. Het gaat om andere biodiversiteit denk ik. Nee, maar uh, ja, nee, begrijp me niet verkeerd. Die biodiversiteit moet je wel bewaken. Ja, ja, ja. Maar uh, dat moet niet doorslaan. En dat dus het ze? moet niet zo zijn van... ja, als er niet heel Nederland onder water zitten... dan, dan sterft er een, een, een, een platvingmug uit. Ja, precies. Maar goed, dat gebeurt trouwens toch... Hè, dat Nederland onder water komt te staan. Want dat doet de, de klimaatverandering al. Nou, dat weet ik niet. Ik ook er is goed. nog geen dijk overstroomd. <laughs> nee. ja, ja, ik, Wildnis, nee, ik, ligt ligt, ligt Wilnis in Utrecht? Ja. Wat zeg je? La, laat ik het zo zeggen. Ik ben, ik ben lid van de VVD. En ik, ja. maar in de PVV stem ik principieel niet op... Maar aan de andere kant, ja, we zijn ook bedreigd met zure regen. Maar er zit nog steeds geen aziende aan. Nee, het is zijn en je hoort er wel. niemand meer over. Nee. Het, het, het zal best. We, we moeten met z'n allen zorgen dat we, dat we de, de lucht en de aarde schoon houden. Nee. Maar mensen die zeggen we, ja, de zeespiegel reist met zes meter. Ja, misschien moet je dan bij een psycholoog zijn en niet bij een politieke partij. Nee. Goed, het is duidelijk wat er in uh, Utrecht moet gebeuren, Willem. Um... Nou ja, we zullen zien hoe het morgen afloopt. Of deze dag. Ik dank je in ieder geval voor nu. Ik wens je veel succes met jouw partij. Graag gedaan. Hey, dag. Hoi. Mevrouw Schaik, goeienacht. Ja. Goeienacht. U bent ook nog lekker wakker? Ja, ik ben nog wel wakker. Ik ben nog maar net aan bed. Dus ik kijk altijd meestal nog aan Baran van Dorp. Ja? Ja, politiek interesseert me enorm. Ja. Want ik zit er zelf in, dus... Ah, ik ben wel een hele oude dame, maar... Hoe, hoe oud bent u? Zeventig. Nou, dan bent u nog heel jong, toch? Nee, ik ben zwaar gehandicap. Oké, okay, dat is iets anders. Dus ja. ik heb... Uh, maar ik heb campagne meegedaan, hoor. En hoe doet u dan mee? Vanuit huis. Uh, vrienden die gaan vlaaieren voor me. Ik heb zelf hier in het huis nog wat gevlaaierd. En, uh, ja. en ja, en natuurlijk ook uh, achter mijn clubjes staan, hè. Een beetje motiveren, hè. Ja. Maar we hebben het uh, fantastisch gedaan. Ik geef ze allemaal complimenten. Dat heb ik ook gemaild. In wie zijn we? Allemaal geval? een dikke, dikke compliment. Vrouwen Rooijen van Rotterdam. Ja, het is de PvdA. Uh, ja, daar schaam ik me niet voor. Hoor. En, maar het gaat in dit geval... Heeft het erg een, uh, een provinciale kleur gehad? De campagne die de PvdA A. Ja, ja, ja, zeker weten, zeker weten, zeker weten. En wat zijn... Zijn, de... van ook, zijn we ook wel van bewust hoor. En uh, ja, we hebben gewoon onze best gedaan en ja, wie de wint wie de wint maar in oh. godsnaam, ik hoop het ja. voor heel veel mensen hier in Rotterdam, maar ook in Nederland, ja. dat we eigenlijk niet uh, blijven hangen in VVD. Hmm. En ik heb geen hekel aan die mensen, maar niet CDA en niet PVV. Want uh, er is zo verschrikkelijk armen onder de mensen, ja. jongens. Zit, ik, ziet u dat om, ik, om u heen bijvoorbeeld? Ja, ik, uh, ik kom in ruilwinkels. En als ik dan zie in ruilwinkels, en ik meen serieus, hè, uh, dat daar mensen gratis kleding mag komen halen één keer per week. En dat ze daar voedselpakketten krijgen. En wat overgebleven is, wat de officieren, die zitten net aan dat randje dat ze het niet recht, recht op hebben. En als ik dan zie dat ik nu, al kan ik niet naar buiten, baby uitzetten al ben al samen, denk ik, jongens, waar zijn we nou toch mee bezig? Hm. Kan toch niet, dat is Nederland. Dit is Nederland, meneer. Ja. Ik meen het. Ik zou, soms denk ik wel eens. Denk ik wel eens, ik zou wel eens een uur bij jullie in, willen komen kletsen. Wat ik zie, wat ik meemaakt, wat ik hoort. Dan denk je, oh, jullie weten het niet. De, de... Echt, ik ben, ik ben een P van de A in hart en nieren. Meen ik echt hoor. Ja. Maar, ik zeg altijd. Als er SP wint of andere morgen. Mijn best. Mijn best. Maar ik koos nam niet Rutte, niet die. Want die maken een heel veel mensen kapot. Echt, er zijn mensen die zitten aan het randje. Echt, de voorzieningen. Ik heb zelf uh, voorzieningen, hè, omdat ik geen lichaam ben. Als ik dan zie dat ik vaar armen stoelen vraag... Voor mijn trippelstoel, waar ik in zit. En dat er zo omgebedeld moet worden dan ze zeggen... Ja, maar we, hebben, we moeten budgetten, we moeten dit, we moeten dat. U moet er vijf jaar mee doen. Het is een beetje plastic. Dat ik steunkousen, de handschoenen moet ik... voorjaar jaar kreeg ze erbij... Maar nu moeten we ze betalen. En de aantrekkouw ook, maar het is wel 35 euro. Hm. Nu kan ik dat wel betalen. Ik heb een klein beetje pensioen erbij. Maar er zijn een hoop ouderen die het niet kunnen betalen. Er zijn een hoop ouderen die we zijn op de medicijnen. Er zijn al mensen hier in dit 55-plus huis... die al van de zeven dagen maar twee dagen warm eten. Mevrouw Schrijk, ja. um, het is duidelijk dat u nog het, het vuur van de campagne, dat heeft u nog uh, ja, helemaal. Ik, uh, ik ben trots, ik heb al mijn al mijn mensen van de, van de van de wijk, ja van de deelgemeente ja. heb ik een compliment gestuurd. Ja, maar maar bij u ook kan u niet zoveel naar eigen zeggen, maar u, u doet toch het uiterste wat u kunt, dat probeert wat u dan, ik dan ik toch nog te doen? Van, doen ja. Ja. Nou, Doe, dat... vanuit huis, vanuit ja. huis. Nou, dat vind ik bewonderenswaardig, moet ik Het zeggen. Ze zijn trots op me. Ja. Ik heb ook mijn burgemeester mogen ontmoeten. Mm. Ik zit in een rolstoel, ik kan niet meer lopen. Ik heb uh, een long, ik heb zwaar, zeer ernstig long en gesweem. Niet van roken. Ik uh, ben dood uit mijn autootje gekomen in 2004. Ik heb een ene kant die niet meer functioneert goed... En uh, nu krijg ik uh, allerlei makkementen, nog meer erbij. Ja, maar ondanks dat, toch? Ondanks gewoon dat. Gewoon campagne blijven voeren. Geef ik mijn landje niet op en geef ik mijn stadje niet op. Jongens, geef het niet op. Goed zo, dan, maar dan, moet ik, dan moet ik u toch complimenteren en ook danken dat u ons even gebeld heeft. En dan hoop ik dat u lekker gaat slapen zo, want dat mag. Doe ik ook. Ja? Nou, Probeer. Maar ik dan. luister nog naar jullie. Oh, ja, dat doet het dan ook nog even. Prachtig. We Er in slaap. Dank u wel. Doei, u. Da. Doeg. Je kunt ook nog steeds bellen. Hoor. We gaan gewoon door tot twee uur. In Leeuwarden gaan ze door tot... Nou, het is het, half acht. Als de stel, als de, hè, dan kun je mobiel blijven stemmen. Maar misschien is er wel iemand die er nu in de rij staat... en uh, meeluistert en dan even belt. Dat zou ik ook leuk vinden. Of iemand van het. Mag dat? Van zo'n mobiel stembureau. Mag je dan bellen? Ik ga het wel, hè? Ja. Maar goed, dan, nou, misschien bellen ze wel eventjes. Om te vertellen hoe druk het is. Um, Aisha? Ja, goedenavond. Goedenavond. <laughs> ik vind het leuk dat we de van die mevrouw... Ja, het is niet leuk. Zou je ja, kunt... ik vind het leuk. Ja? Ja, hoe ze vertelt, hè. Oh, dat bedoel je. Ja, ja, ja. ja. ja, ja het ja. is wel een heel triest verhaal. Ja, ja. Kijk, het leven is niet altijd mooi. Nee. nee. <laughs> voor, voor jou ook niet. Ja. Ja, je heeft wel eh, gewoon het leven, dat is ups en downs, hè. Voor ja. iedereen, hè. Ja, je moet veerkracht vertonen. Dat, dat ja, leidt... zeker, zeker. Je ja, maar... moet je gewoon eh, vasthangen aan goede principes... En, en wat is het principe dat je? Ja, dat... Ik, heb, uh, gewoon, ik heb gewoon, uh, hard gewerkt voor de PvdA. Ik ben lid van PvdA vanaf 85 tot ja. heden. Ja. Dan heb ik twee mooie affiches achter mijn raam. Ah. En dat raampje is uh, dit een uh, raampje is een grote raam uh, die uh, staat gewoon aan het top weg. Nou passeren uh, bijna duizend auto per dag Kijk. voor mijn ramen ze moeten stoppen, omdat het is wel een stoplicht. <laughs> ja, die uit. hebben wel heb ik twee kaarsen. <coughs> Kunstmatige ja. kaarsen die gaan met batterijen als ze die twee afgetjes. Ja. En ik ben met mensen en ik uh, ga bij mensen ik zeg stem maar op PvdA. Ja. Zonder te noemen een naam, omdat bij de provincie zijn meestal een onbe onbekend figuur. Ja. Ik weet dat... niet hem, um, uh, ja, de profileren niet zo goed omdat de oude, de oude ja, de, de oude mensen van de PVDS Ja, de mistalen zijn vertrokken, zijn nieuwe mensen. Oké, okay, die kennen, die kennen jullie nog niet. Want je, je, je, je, je komt nee. uit het zuiden, hè? Je woont in het zuiden. Ja, Meisje. in zit In Sittard, ja. Ik ken bijna niemand van. Nee. Dus dat is natuurlijk is, dat is even lastig. Want die mensen moeten wel campagne ja, maken. Ja, dat, dat is lastig soms. Ik vraag me af of. De, ...is uh, nuttig om nog een provinciehuis... ...die ligt op een... Uh, een Hotel Vijf Ster... ...die ligt op een paleis... Hm. ...en dat kost veel geld... ...marmer en onderhoud en alles... ...ik vraag me af of... Uh, ...als ze willen bezuinigen... Uh, ...ze moeten bezuinigen zelf op de... ...kosten van die grote gebouwen... ...en uh, ja. van die, die... dikke portemonnee van die politici... Dus je hebt wel een... ...moet je een goed voorbeeld geven... ...aan de burger... En uh, ze moeten, uh, ja, gewoon een beetje minder, minder krijgen. Omdat de burger krijgt minder, hè. Hm. Dus je vindt eigenlijk dat... Waar, waar, ben je dan iemand die zegt, ja, heft die provincie maar op, hè. De, de bestuurlijke ja. laag van de provincie. geeft de gemeente meer taken en de rest doet, uh, doet het Rijk. Ja. En uh, haal het maar weg. Want, ja, bovendien, je kent die, die, die, die provinciale politici, die je toch niet. Ja, we moeten een referendum komen met een referendum. Om, om, over deze vraag. Ja, om gewoon op te heffen al die provincie. Zo in gaan bezuinigen. Ze moeten met, hm. met, de, met de politie zelf. Ze moeten beginnen met in hun portemonnee. Voordat ja. ze gaan naar de burger. Omdat ze krijgen een dictatuur. Net als in Tunesië en in andere, hm. andere landen. Hm. De politici ze hebben wel goed gevuld. Uh, goed gevuld portemonie portemonnee. En ze gaan dicteren aan, aan de doorsnijden burger. Hoe hij gaat leven. Ja. Ja, dat vind ik het geest. Ja, dus we moeten maar bij Het uh, is beginnen. Uh, ja, ja uh, die Eerste Kamer. Wat voor nut heeft die als wordt hij gekozen door de provincie? Ze moeten benoemen een hoge raad. Uh, ja, hoge raad met deskundig mensen. Er uh, hoeft niet veel mensen. Hm. En de Tweede Kamer is genoeg. Ja. En ze opheffen al die provincie. Dan ja. ze hebben ze meer geld. Ze kunnen al die bezuinigingen niet her verharen op de burger ze kunnen veel gelden in en zo op deze manier. Dat is een, een, en ze kunnen afschaffen al die bonus van de bedrijven en van de banken. En het gaat prima net als bij tijdens Den Uyl. Ik heb ik heb gewoond hier in Nederland in 1976. Den Uyl is nog aan de macht. De treinen die lopen op tijd. Alles was picobello. We zijn 16 miljoen, we zijn niet 32 miljoen. De bevolking is bijna hetzelfde. En ik vraag me af waarom de trein en de fusie. En dat is alles, dat is gewoon, uh, zeg maar. De VVD heeft zich gewoon door dat uh, dereguleren en uh, ik weet het niet wat. Ze komen met van die uh, dure woorden, die hebben gewoon een schadelijk effect over de, op de, op de, op de ja. maatschappij. Aisha, ben, ja. jij, ben jij politicus ook? Ja, ik was raadslid twee keer, hè. Twee, Twee in 85. In En uh, was uh, ik gewoon een rolmodel voor, uh, uh, voor al die uh, buitenlanders uh, die oh, zijn ja. in de politici. En heb ik mee gestopt binnen uh, de, de, de, de verenigingen. Een verenigingen, een politieke partij is een vereniging. Maar waarom ben je, waarom ben je gestopt? Want uh, zo te horen heb je het bloed waarom van de, de politicus. Er is altijd haat en neid onder elkaar, concurrentie, jaloezie. En ze zijn onder elkaar, niet leuk. De politici? Ik ben... Uh... Ik ben gewoon als lid gebleven. En ik wil okay. niet meer. Dat is gewoon, ik wat, ben deur van, de van de politiek. Wat jammer. Wat jammer, want je hebt natuurlijk wel zo te horen... Hè? Ben je ja, ja, in een en heb, rolmodel, wat je al zegt? Ik heb meegevoerd. Het is genoeg. Ah, genoeg okay. is genoeg. Ja, dat snap ik wel. Ja, hebben. dat is, ik kan niet gewoon in de, in de detail. Maar wel nog posters de detail, dat is uh, Niet iedere politici is, goed, is best een goede politici. U weet, weet het zelf. Ja. Er zijn mensen, ze gaan alleen voor een eigen belang voor de ja. politiek vriendje daar? Ja, ja elleborg. Ja, dat is van alles. Dat is de andere Gelukkig, kant de politiek. mensen, ze lijken nee, niet op elkaar, maar ze zijn die goede mensen in de, politie, in de politiek, ze zijn niet meer in de politiek. Als je Zo. heeft goede principes en uh, je bent eerlijk en je houdt niet van haat en neid, en, nou, je, je stapt wel uit en je blijft ja. gewoon... Oh, ja, ik vind het leuk om op afstand te kijken naar de politiek. Oké. Okay. Nou, Als je dan... bent hier genomen in de politiek, dan zie je wel uh, geen terreinen meer. Goed zo. <laughs> nou, je hebt een duidelijk uh, standpunt weggegeven hier, um, Aisha. Ik dank je daarvoor en ik wens ja. uh, daarin je daarin zitten. Ik het met Dank je wel. Veel succes. Dag. Dag. Kijk, dat is pas uh, geloven in het onmogelijke. Set fire to the rain. Nou, misschien is dat wel wat je nodig hebt als je veerkracht wilt tonen. Dat je dus moet blijven geloven in wat eigenlijk onmogelijk lijkt. Dit is de Engelse singer-songwriter Adela, die pas 21 is. En zo heet het album ook, 21, waar dit liedje uh, van is geplukt. Het is zes minuten over half twee. U luistert naar Casaluna van NCV op Radio 1. Um, ik wijs op de mogelijkheid om bijvoorbeeld via onze website casaluna.ncv.nl u te abonneren op, op de nieuwsbrief. Dat is heel aardig, want allerlei presentatoren, iedere week, schrijven we daar een column. Dus leert ze eigenlijk ook nog weer eens een beetje persoonlijk kennen. Dat is heel erg leuk. Wat ik nu ook weet, en ik roep u nog maar eens op om... Euh, nou ja, als u bijvoorbeeld een poster aan de ramen heeft gehangen... deze Provinciale Statenverkiezingen-campagne. Of als u meegedaan heeft aan een campagne... misschien nog wel meedoet op het ogenblik... bel dan 0800 112 in, Want ik weet dat D66 aan het fietsen is. Die fietsen de hele nacht door vanuit Hoorn. Ze, ze fietsen 66 uur lang achter elkaar. Dus ook nu nog. Er zit dus nu ergens in die provincie iemand op de fiets. En dit zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn om die even te bereiken. Wij proberen contact uh, uh, te, te, te leggen. Maar ik begrijp dat er een harde noordoostwind staat. Dat maakt het contact ook niet makkelijker. Althans, om ze goed te kunnen verstaan op de fiets. Dat is sowieso al onhandig. wat het wel erg leuk is om uh, te bellen op de fiets. Maar goed, het is een slechte telefoonverbinding. Wij proberen dat toch nog een beetje voor elkaar te krijgen. Ja, je kan niet afstappen. Dat kan niet. Dat gaan we niet vragen. Dat moet doorgefietst worden, dus... We hopen dat die verbinding nog tot stand komt. 0800-1121 voor iedereen die op een of andere manier... iets met die verkiezingscampagnes te maken heeft gehad. Of misschien iemand die iets heeft van... ja, maar deze kwestie bij ons in de provincie Zeeland of Noord-Brabant... of Overijssel of waar dan ook. Um, die moet, daar moet aandacht voor komen. 0800-1121. Oh, wat hou ik van mijn vlakke land. Wanneer de Noordzee... Kopik breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken de grijze nevel valt. Wanneer bij Jepp het strand woest is als een woestijn en natte westen winden gieren.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 Land, mijn vlak land, wanneer de scheld blinkt in de zuidelijke zon, en elke Vlaams vrouw flaneert in zon Japon Japan, wanneer de eerste spin zijn lentewebben leeft, of dampen de in jullie zonlicht beeft.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 Dit is natuurlijk Jacques Brel, die u hoort een ode brengen aan zijn eigen vlakke land. Het uh, Vlaanderenland. Het, uh, nou ja, het westen van België met name, denk ik. Maar we hebben ons eigen vlakke land. En sommige politici maken het in hun liefde voor de provincie wel erg bond. Die gaan fietsen en die fietsen de hele nacht door. En dat doet uh, deze 60. Die fietst 66 uur lang door. Onder hen Ilse Zaal. Goeienacht, Ilse. Goedenacht. Heb je de wind een beetje mee? We hebben wind mee, ja. Wel een mazzel, zeg. Ja, dat gaat heel fijn. <laughs> noord noord Waar zit je nu? Uh, we zitten ergens tussen Horn en Pumbent. Ja. En je bent opgestapt waar precies? Uh, ik, ben, ik ben opgestapt in Horn dus ik ben er net bij. Je bent er net bij. En, ja. en, en, en moet je nou ook doorfietsen? Moet je een, een straftempo hanteren of hoe, hoe, hoe werkt dit? Nou, het gaat, het gaat best wel hard, want we hebben ook uh, drie mensen die rijden op een uh, zogenoemde wijk... en dat heeft een windzeiltje en die gaan heel hard, dus uh, we moeten er keihard achteruit fietsen. En niet duwen, hè? dat mag niet. Nee, en ik heb een oma fiets, dus het is pittig. Ach zo, wat sterk zeg. Ja. En wat zie je trouwens nu om je heen? Uh, het is heel donker, maar we rijden op een dijk en we zien het vlakke land... We zijn in Waterland en er zijn heel veel weilanden en het ziet er heel mooi uit, maar donker en mistig. Ja, wel spectaculair. Met, met, met, met z'n hoeveel ben je? Uh, we zijn nu met een man of vijftien. Allemaal fietsen, allemaal d ers Ja, allemaal d ers Jij staat vijfde op de lijst voor Noord-Holland. Ja. Zou dat de eerste keer zijn als je, dat je in de, in de Staten komt? Ja, dat is voor mij de eerste keer, ja. Ik ben nu het duo-raadslid in de gemeenteraad van Zaanstad... maar ja. het staat is voor mij helemaal nieuw. Ja. En maak je een kans als vijfde? Ja, ja het, het, het, het hangt erom. De peilingen staan van vier tot zes, dus dat wisselt erg. Maar ja. we hopen er erg op. Dat is dus wel bloedspannend. Ja, heel spannend, ja. Hey, en um, wat beogen jullie nu te bereiken met deze fietstocht? Want er zijn niet zo heel veel mensen die je op dit moment bereikt. Ja, via Casaluna nog wel, maar uh, op, ja. op het fietsje niet. Nou ja, wij wilden gewoon 66 uur fietsen en wij wilden daarbij aandacht vragen voor natuur in alle provincies van Nederland en voor duurzaamheid. Want fietsen is voor, voor D66 het duurzame alternatief voor zowel ja. de lange als de korte afstand. Hm. En daar vragen wij aandacht voor. Ja. En dat is het, een van de belangrijkste dingen als het gaat om de provincie Noord-Holland? Ja, bereikbaarheid is een van de belangrijkste speerpunten. Niet alleen via de fiets, maar ook via het openbaar vervoer. Ja. ja. Ja. En duurzaamheid is ook een belangrijk speerpunt. D66 denkt aan de toekomst. En daarbij, daarom moeten wij op een duurzamere manier... niet alleen bijvoorbeeld landbouwbedrijven... maar ook uh, bewegen, fietsen, jezelf ja. verplaatsen. En als, je dan, als het dan gaat om de provincie Noord-Holland... want daar gaat het nou specifiek om... wat zijn dan plannen die jij zou willen ontwikkelen... Um, als zaal uh, in de provincie... Om, om die duurzaamheid bijvoorbeeld te, te stimuleren? Nou, uh, ik zou heel erg uh, me willen inzetten voor biologische landbouw en diervriendelijke veeteelt. Op dit moment is in noord holland 7% van de landbouw biologisch. En dat willen we naar nou, meer dan 10% brengen de komende vier jaar. Daar wil ik me heel erg voor inzetten. Ja. En verder uh, wil ik zorgen dat het openbaar vervoer behouden blijft en misschien nog wel verbeterd wordt. En dan niet alleen het economisch rendabele openbaar vervoer, maar ook het sociale openbaar vervoer. Bijvoorbeeld buurtbussen een nacht-OV voor studenten die ja. buiten Amsterdam wonen... en toch willen genieten van het uitgaansleven daar. Ja. Kijk, dat zijn hele, hele concrete dingen, hè? Je, ja. uh, je hebt toch zelf ook in Amsterdam gestudeerd? Klopt, ja. ja. Dus je weet hoe dat werkt? Ja. ik uh, be bewegen me heel vaak tussen de, de gemeente om, om Amsterdam heen... en Amsterdam zelf, vaak op de fiets ook. En, uh, en s'nachts ook met het openbaar vervoer. Maar ik merk dan dat het wat lastig is. En dat willen we graag verbeteren. Ja. Ja. Hey, hoe lang moet jij zelf nu doorfietsen? Want ik weet dat, dat je, je, het wordt straks overgenomen. Je gaat nog niet de hele, de hele nacht doorfietsen, denk ik. Nee, ik ga, ik ga zelfs helemaal niet heel lang meer mee. Ik ga tot Purmerend. Dus ik moet morgen om negen uur weer werken. <laughs> en uh, da daarna gaan ze door naar Amsterdam. En via Amsterdam naar Almere. En we worden dus uh, in Purmerend weer, uh, afgelost. En hoe ga je dan door? Want dan ben je nog niet thuis. Nee, we hebben, een, de, we hebben twee busjes. Oh. En die brengen de mensen naar hun woonplaats weer. <laughs> hoe is de stemming nu eigenlijk? Ja, het is... Het is, heel, het is heel fantastisch. Iedereen heeft een goed gevoel en we hebben een fantastische campagne achter de rug. En we gaan optimistisch naar morgen, dus er is een ontzettend goede sfeer. Iedereen heeft er zin in en op elke plaats worden we ook ontvangen door partijgenootjes met koffie, soep en broodjes. Een berenburger, dus oh nee, uh, geweldig. Nee. Ja. Ja. <laughs> nou, ik hoor, ik hoor het al. Jij bent ook eigenlijk nog helemaal, volgens mij, al is het dus kwart voor twee... Je, ja. zit, je zit op een soort, ja, nog steeds een soort campagnefietsstoel voor mijn gevoel. Dat je nog helemaal daar ook mee bezig bent. Terwijl je ook zou zeggen, nou ja, ik, fiet, ik fiets in de nacht en ik geniet van het, van het bizarre feit... dat ik nu uh, met vijftien collega's hier uh, door dat prachtige uh, land fiets. Ja, nee, dat is heel dubbel. En de, de, uiteraard geniet ik er ook van. want Het is ook even een rustmomentje na, na, na wekenlang keihard ja. campagne voeren natuurlijk. En het is onze laatste actie. Dus het is ook wel een beetje weemoedig van nu is het afgelopen. Want die campagnetijd is een fantastische tijd. Waar je met allemaal mensen die, heel, die, die allemaal hetzelfde doel hebben hm. heel nauw samenwerkt dag en nacht. En uh, maar je hoort ze. Dat is, dat... Uh, ja, dat is fantastisch. Dus dat, is, dat is, je komt nu ten einde. Ja, dus dat, dat, dat is dan de andere kant ervan. Ja. ja. Nou, nog, het is nog niet zo ver. Je blijft nee. nog even fietsen. Doe alle anderen ook de hartelijke groeten. Ik vind het ook wel weer heel fantastisch dat jullie dat doen. En ik hoop dat je een mooie nacht hebt. Dank je wel. Dank je wel. Dag Ilse. Dag. Mevrouw Stekelenburg. Goedenavond, goedemorgen. Het is goed hoe je het bekijkt. Ja, zit u gewoon thuis? Ik ben thuis, oh, Ja, ja. ja, ja. Niet iets, ja, ik ben niet aan het fietsen. Bijvoorbeeld, of, of aan stippen, of steppen? Uh, nee, nee. nee, nee. Ik luister gewoon. Heeft u meegedaan aan de campagne? Ben je van ja, een... ik heb meegedaan aan de campagne. En, ja. en, en, en in welke vorm? Wat heeft u gedaan? Nou, ik, ik heb een paar honderd van die kranten van de Partij van de Arbeid... bij mensen door de deur gedaan. Ja. En ik heb ook nog een affiche opgehangen. Dat is, denk ik, een beetje uit de mode. Vroeger zag je dat heel veel. Ja. Het lijkt me of er een zekere gene is om uit te komen waar je voor staat... Je merkt gewoon ook dat dat alsmaar minder wordt... behalve dan de verplichte borden hè, mm -hmm. die de gemeentes moeten neerzetten. Maar de particulieren, maar, he, de, de, de, de... Ja, dat neemt helemaal af. En hoe zou dat, hoe zou dat komen? Ja, ik heb, ik heb daar geen idee van. Het is niet iets van heel kort geleden. Ik bedoel, het, het speelt al jaren. Mm. Ja, mensen willen daar op de een of andere manier toch kennelijk geen rugbaarheid aan geven. Ik, ik weet het niet. Ik heb er geen verklaring voor. Je moet eens een onderzoek naar komen. Dat zou zeker goed zijn. Maar het is in ieder geval zo dat, dat, dat u moeite heeft om affiches bij mensen onder te brengen. als u vraagt van nou wilt u deze? Dit... Nee nee dat, dat is nee dat zeg ik niet. Ja. Nee nee nee. Maar mensen hangen niet meer zo'n affiche voor het raam. Ja, dat bedoel ik. Nou dat doen nee dat doen veel mensen niet. Nee iedereen van de Partij van de Arbeid die krijgt automatisch een affiche en je ziet ze hier en daar ook wel. Ja. Maar over het algemeen niet. Misschien heeft het er ook mee te maken, zou kunnen, weet ik niet... dat mensen in een gezin bijvoorbeeld verdeeld stemmen. De een stemt voor A en de ander voor B misschien. Ja, dan moet je ze naast elkaar ophangen. Ja, ja, een enkele keer zie je dat ook wel. Ja, dat is wel grappig. Ja. Ja, nou, dan weet je meteen dat het een goed gezin is. Want dat een zeker uh, ja. democratie en uh, vrijheid van meningsuiting heerst. Ja, nou ja, dat laatste is natuurlijk wel belangrijk, ja. Dat ja. denk ik eens. Goed, uh, het is duidelijk welke partij in welke provincie... In Utrecht. Ik woon in Soesterberg. Ja. En als het dan gaat om de provincie, dan hebben wij daar heel veel aan gehad. Oh. We hebben namelijk, en dat is landelijk best wel een beetje bekend... de vliegbasis die wij hadden, Tuur. waar onder andere ook de Amerikanen op vlogen... die is gesloten voor een aantal jaar geleden. En toen kwam er dus een gigantisch mooi, prachtig onderhouden natuurterrein voor terug. Nou, dat moest een invulling krijgen... En daar heeft de provincie een cruciale rol in gespeeld om dat op een verantwoorde manier te doen. Ik vind het eigenlijk wel gek dat de natuur invulling moet krijgen. Natuur is toch juist iets wat zijn eigen gang gaat? Ja, Zonder... maar je zou toch denken, daar waar straaljagers vliegen, daar ja. zou je toch verwachten dat daar geen natuur kan zijn. En toch is dat buitengewoon aanwezig. Ja. Heel veel wild, heel veel wilde planten. Ja, dat bedoel ik, bedoel, ik, bedoel, ik Dacht dat doet die natuur helemaal zelf. Daar kom je als provinciaal bestuur helemaal niet aan. Dat moet je ook helemaal niet, niet doen dan, toch? Nee, maar ze hadden natuurlijk, als ze de keuze hadden gehad... hadden ze voor dat stuk grond, want het gaat echt om heel veel hectare... Ja. hadden ze natuurlijk helemaal vol kunnen bouwen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben gekozen voor de natuur. En ik denk dat dat een zeer verantwoorde keuze is geweest. Ja. Er komt wel wat woningbouw bij aan de rand van Soesterberg... En aan de rand van een stukje van Zeist. Maar dat is buitengewoon beperkt. Ja. En het wordt nu een prachtig groot aaneengesloten natuurgebied. En... en daar heb ik dan wel waardering voor. En... en dat had bijna nooit gelukt als gemeentes. dat onderling met elkaar hadden moeten bedisselen. Ja. Dus daar heb je dan ik per denk... se die provincie als bestuurlijk niveau voor nodig? Voor ja, dat dan denk dingen. ik wel. Die staan toch wat meer op afstand. hebben een, een grotere blik op het geheel. En ik heb, maar ik weet dat niet zeker, maar ik heb de indruk gekregen dat alle partijen in de provincie het hiermee eens waren. Hmm. En wij hebben bijvoorbeeld heel erg, uh, ja, laat ik maar noemen, het, uh, toen de A28, dat is een grote snelweg hier achter ons dorp. Toen is er aan de andere kant van het dorp een provinciale weg geweest, omdat toen die weg er nog niet was, die A28 te ontlasten. En nu zijn we jaren verder. En die vliegbasis is gesloten. En de provincie heeft geld gegeven. om die weg, die er nooit was. om die je nu in ieder geval weer een functie te geven. Die mm. wordt overkapt. Daar komen, zeg maar, viaducten overheen, bruggen overheen. Waardoor dat dorp, wat doorsneden was, nu weer aan elkaar gemaakt wordt, Ach. als het ware. Ja. En dat is allemaal gebeurd met provinciegelden. Ja, Had de gemeente wel... nooit kunnen opbrengen... en waarschijnlijk was het er ook niet van gekomen. Want dan heeft opeens iedere gemeente weer zijn eigen belang. En, en, en dan maar, maar, staat die provincie een trap hoger. Dat snap ik. Maakt overigens die Soesterberg... dat weet ik niet, eh, ook nog deel uit van een soort ecologische hoofdstructuur? Dat het Absoluut, ja? Ja. Ja. ja. Er zijn ook ecoducten, er, er zijn er nog een paar in aanleg. Er zijn er al over de Rijksweg A28 gemaakt... Dus dat sluit dan helemaal aan tot, uh, nou ja, voorbij Hilversum... en dan gaat dat als maar verder uiteraard. Ja. En, en, en is het ook een, een plek, die natuur, die eigenlijk nieuwe natuur... Uh, is het ook een plek waar je graag komt? Uh, nou ja, voorheen kon je natuurlijk daar niet komen. Daar stonden ja. en er staan nog steeds hekken omheen. was natuurlijk helemaal beveiligd en afgesloten. Die hekken gaan weg, daar zijn ze nu mee bezig. En dan kan iedereen dus gebruik maken van die vrije natuur... Ja. Eh, wij hebben hier ook een, een militair eh, museum met, met vliegtuigen. Dat wordt daar naartoe verplaatst. Eh, het krijgt dus een, een recreatieve functie. Maar met name, er mogen geen auto's op. Eh, je mag er alleen maar wandelen, je mag er alleen maar fietsen. Maar ik bedoel, heb je dat ook veel gedaan al? Nou ja, ik, ik, je kan er nog amper op. Oh. Ik bedoel, we zijn nog volop in ontwikkeling. Dit is twee jaar geleden gebeurd okay. en dat heeft even zijn tijd nodig. Oké, okay, dat snap ik. Ja, nee, dat, dat gun ik, dat wil ik iedereen ook gunnen, hoor, die tijd. Maar. Het lijkt, ik ben ooit zelfs op die militaire basis geweest. Maar ja, dan reed je daar over de gebaande paden. Want je mag niet overal dan rijden. Bovendien kon die, niet, want die strauwjagers en die helikopters vlogen. er bloedlinkt natuurlijk. Dus dat kon niet. Maar, binnen, maar je kan er nu al wel overheen fietsen op een fietspad. De rest is nog niet helemaal vrij, maar dat zit er wel aan te komen. En daarom ben ik dus ook blij dat de provincie er is. Ja, dat is een heel overtuigend voorbeeld van nut en noodzaak van het provinciale bestuurlijke niveau. Ja, en dat mag voor mij, het heet dan nu provincie... en dat mag ook een ander, ja, noem het maar lichaam zijn, bestuurlijk lichaam. Dat maakt me dan niet zoveel uit. Maar in dit soort grensoverschrijdende, gemeentelijk grensoverschrijdende uh, zaken... denk nee. ik dat het goed is dat er een soort instituut lichaam is wat zich dan op afstand hiermee uh, tegenaan kan bemoeien, He zou ik haar zeggen. Helemaal goed, mevrouw Stekelenburg. Het blijft fijn wonen in Soesterberg. Het gaat alleen maar vooruit en uh, veel. goede nacht, hè? Oké, okay, vanzelfde. Dag. Ja, dag. Willem Hoevakker, goedenacht. Goedenacht. Ook, ook nog wakker? Nog wakker, onderweg terug uh, vanuit Groningen naar Utrecht. Oh, wat heb je in Groningen gedaan? Ja, dat was, was een soort van, uh, van feest van een relatie voor mij. Oké, Dat had niks met de campagne te maken. Nee, nee, nee, nee, nog niet eens. Nee, nee, we gaan wel morgen om vroeg stemmen, dus dat sowieso. Ja. Heb je mij ik, een... ja? uh, ik heb even zo'n uurtje geluisterd nu naar uw programma. Ja. En ik uh, heb nou, ook wel echt ook best wel uh, opvallend gestoord aan, het, uh, aan de discussie die ook zo'n mensen vanuit de PvdA komen: dat, uh, dat niets klopt en de fietstochten die er op dit moment zijn van D66. Oh, heeft u, heeft u zich daaraan gestoord? Nee, toch? Hoe kan dat nou? Ah, is wel, want ik vind uh, uh, de D66 echt een partij die echt van de links naar rechts mee, uh, mee fietst, zeg maar. In dit geval ik van Noord naar de Zuid, de... Zouden, volgens mij. Maar goed, dat is een grapje. Ja, nee, maar uh, het is uh, bij de D66 eigenlijk vaak zo, en uh, bij de PvdA ook... Uh, met dat de regering nu een bepaald plan eigenlijk heeft uitgestippeld. Mm. Uh, dat het eigenlijk in mijn zin is iets eigenlijk uh, volgens mij op, goed, uh, op een goed pad zit. Maar u, uh, u, ik... u maakt dus die provinciale verkiezingen ook alweer tot inzet van het landelijke politiek. Terwijl het toch Ja, maar dat is wat, uh, wat alle partijen natuurlijk ook doen. Het dat, ja, dat wordt daar uh, heel duidelijk afgegeven. En uh, ik ben me uh, bewust van het feit dat ik voel campagne voor de VVD in. Ja. En... Uh, kan, uh, je kunt heel, heel, uh, ja, ik, ik ben het gewoon uh, absoluut gewoon niet met, met uh, partijen die op dit moment niet in de regering zitten eens. Omdat het gewoon ontzettend goed uh, tegen, tegen alle, alle besluitvormingen die op dit moment worden, worden ja, genomen. Dat is duidelijk, dat ja. Dat uh, vind ik zelf bijzonder storend en bevelend. Maar dat is toch, dat uh, is toch, wacht even, dat is toch ook wat Mark Rutte als uh, VVD'er en minister-president zelf heel erg heeft gedaan. Hij heeft toch ook... Deze provinciale verkiezingen, daarvan heeft hij eigenlijk aangegeven dat het een soort ja, brevet is van vermogen of onvermogen voor de regering, juist. Hallo, ben? Nou. Ik denk niet dat het dat, dat, dat, dat een technische storing is. Daar ga ik even vanuit. Niet dat hij um, zo boos is op mijn reactie. Dat is toch niet? Nee, je kan altijd iets terugzeggen. Uh, kunnen we wel proberen om, om Willem Hoefakker nog even terug te halen? We hebben nog, het is nog vier minuten, dat vind ik lullig. Hij moet toch op zijn minst iets terug mogen zeggen? En dan um, kan ik op dit moment... en het zijn inderdaad nog drieënhalf minuut uh, voor twee uur... kan natuurlijk melden dat nog wakker Nederland... heel wakker zit te kijken nu. Die zitten echt te starten. Die willen eigenlijk nu wel meteen beginnen. Die denken, nou, die telefoon valt weg, kom op jongens, ik ga door. Ik weet natuurlijk niet wat zij het precies gaan doen. Ik weet wel wat we morgen gaan doen. En ik weet ook dat Willem vaker weer terug is. Willem? Ik Ja, gelukkig. Ik dacht al, jij hebt boos de hoorn op de haak gegooid. Maar dat nee, zo... nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik denk, ik denk ik werd zwaar maar verbroken hier ja. in de buurt van Lelystad. Dus vandaag. Um, nee, het... maar ik, ik, vind, ik vind gewoon. dat We, bepaal, hè, we varen nu een bepaalde koers in Nederland. Ja. En daar, daar is democratisch voor gekozen. De inzet ja. van de provinciale verkiezingen is eigenlijk uh, uh, meer, meer een landelijke dekking, inderdaad. Ik ben het je eens. En ik vind gewoon, wat mij zo ontzettend opvalt gewoon, in dit hele verhaal, is gewoon dat, alle, dat, dat er echt heel veel linkse partijen waar mensen allemaal op stemmen. Uh, dat, die, uh, dat de regeringleiders, meneer Pechtold, uh, in het bijzonder, gewoon zo ontzettend uh, uh, overal tegenaan schot van links naar mm. rechts. En uh, dat doet Cohen ook. Ja. Uh, als, uh, als er wordt gezegd dat er 130 kilometer worden gereden, willen ze, willen ze 100 kilometer. En als ze zelf. Uh, ...voor zeggen hebben, dan, dan wordt het omgedraaid. Ze praten over de zorg. De... Maar is dat niet een beetje normaal in politiek? Dat, dat is wat een oppositie ja, te horen te ik wel, maar we, hebben, we, gaan, we praten nu over het, uh, over het landsbelang. Ja. En we praten niet meer over het feit van uh, eigen zieltjes winnen... ...door middel van uh, maar gewoon uh, tegen alles aanschoppen. Dat vind ik op dit moment gewoon wat uh, okay, ja. vanuit de linkse hoek gebeurt. Dat is mijn, ja. mijn visie, mijn mening. Ja. En, uh, en, en overigens, en, sorry, sta, sta je, heb je een kans om in de Provinciale Staten van Utrecht te komen? Nee, nee, dat niet. Nee, je nee, hebt nee, alleen campagne nee, nee, gevoerd? Oh, nee, nee. En en wat? Maar, uh, wat heb je dan gedaan, ik, eigenlijk, Als je zegt uh, dat je campagne, aan de campagne hebt meegedaan, wat heb je dan zelf precies gedaan? We hebben uh, we hebben en uh, inderdaad uh, de pamfletten opgehangen en we hebben gezorgd dat ik gewoon uh, inderdaad uh, ook uh, in mijn netwerk uh, gewoon uh, dat ik daar inderdaad campagne heb gevoerd, okay. dat ik uh, inderdaad een in, warm in hart toedraag. Ja. Het wordt spannend, en, hè, en, voor jullie morgen. Ja, maar ik heb er heel veel vertrouwen in hoor. Ik heb ook heel veel vertrouwen in het, uh, in het huidige kabinet. Dus dat uh, sterkt <laughs> mij sowieso weer. Ja, er uh, ik ik zijn sommige standpunten van, andere, van, uh, van de wat linkse partijen die ik best wel begrijp. Ja. op een gegeven moment hebben we een koers uh, gekozen. En dan vind ik ook dat je daar, uh, daarop ja. verder moet gaan. Ik ben benieuwd wat het wordt. Ik dank je hartelijk. En ik wens je nog een goede uh, uh, uh, rit naar huis. En slaap lekker straks. In... Dat wens ik jou toe. Ja, dankjewel. dankjewel. Dag Willem. Ziens, dank. Morgen. Um, is natuurlijk de verkiezingsuitslag, die wordt s'avonds behandeld. En dat betekent op de radio dat er na twaalf wordt doorgegaan. Dus dat betekent dat Casaluna niet meteen om twee minuten over twaalf zal beginnen. We weten niet precies wanneer. Dat hangt echt af van hoeveel interessante dingen er nog eh, om twaalf uur gezegd worden... door de politici en in analyses. Dus Harm Edens heeft geen gast. Nou is Harm Edens eigenlijk altijd wel een beetje met zijn tweeën. Dus dat gaat hij makkelijk redden. Hij valt in wanneer het klaar is. En dan gaat hij met u in gesprek raken. Als ik hem iets zou vragen, dan zou ik zeggen: Hij heeft literatuur gestudeerd. Waar zou je dat aan merken? Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw, maar met een hart. Een CRV.